11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Berven en Bert van Sloten. De Roemenië kreeg deze week een flinke draai om de oren van de Europese Commissie. En wielerschrijver Peter Ouwerkerk. Kijk terug op de Tour de France. En net al aangekondigd, maar nu is u recht. NOS Nieuws met René van Baar. De politie van Denver probeert vandaag de booby traps gecontroleerd te laten ontploffen... in het appartement van de man die gisteren een bloedbad aanrichtte in een bioscoop. De springstof in het appartement is zo ingenieus aangebracht... dat het voor bom-experts te gevaarlijk is, zeggen bronnen bij de politie. Vrienden en familieleden van slachtoffers hebben een waken gehouden. Zo'n 200 mensen zaten met brandende kaarsen op het plein voor de bioscoop... waar het schietdrama zich dus afspeelde. Deze vrouw woont er al tientallen jaren... en kon haar emoties tijdens de waken niet bedwingen. I have been a resident of Aurora for 40 years and I want my city taken back from evil. Whoever did this was evil. And that is my theater where I take my granddaughter. And where I have gone for years. Ze eister dat het kwaad uit haar stad wordt verbannen. Gisteren dronden 24-jarige schutter een bioscope in een voorstad van Denver. 12 mensen werden gedood. Er liggen nog 30 gewonden in het ziekenhuis. Elf van hen zijn er slecht aan toe.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 getroffen bij varkens. Het is onduidelijk of er een verband is. De Olympische vlam begint vandaag aan het tocht door Londen. De fakkel kwam gisteren aan in de, in de Britse hoofdstad en is de afgelopen twee maanden door heel Groot-Brittannië gedragen. Het vuur heeft al zo'n 13.000 kilometer afgelegd. De afgelopen nacht werd de vlam bewaakt in de Londense Tower... waar ook de Britse kroonjuwelen liggen. Burgemeester Boris Johnson van Londen legt een bijzonder verband met de vlam. Als Henry VIII discovered. In the case of at least two of his wives, it is the ideal place to bring an old flame. Ja, Volgens Johnson werd het Britse Koningshuis dus uh, wel raad met de oude vlammen. Vandaag legt de vak onder een route af van zo'n 60 kilometer van Greenwich naar Walton Forest. De rest van de week wordt de vlam door andere wijken van Londen gedragen. Vrijdag beginnen daar de spelen. Het weer nog. Ja, de, de bijen die er nog zijn trekken weg. Net als de bewolking, er is volop zon vanmiddag. Gaat of 18 wordt het. Ook morgen droog en vrij zonnig. Het wordt dan een graat of 24 en ook na het weekend. Mooi zomerweer. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Twee kilometer bij de, het op de A28 Utrecht naar Amersfoort. Ook twee kilometer bij Soesterberg. En op de A50 Arnhem naar Os rijdt het langzaam over drie kilometer. Tussen de knooppunten Ten en Ewijk En 59 Hellegatsplein richting Zierikzee. Twee kilometer tussen het Hellegatsplein en Den Bommel. En op de N261 richting Tilburg. Daar staat bij Kaatsheuvel twee kilometer.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 Nu één jaar lang van 35 voor 20 euro per maand. XBTW. Bijvoorbeeld met een Samsung Galaxy S3 voor 49 euro. Kijk op kpn.com slash zakelijk ook voor de voorwaarden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Peter Rauberk, schrijft al sinds 1971 over de Tour de France. Gaan we direct uitgebreid over praten. Peter, staat de Tour de France van dit jaar in de top 5? Nee, niet eens in de top vijf uh, <laughs> Ja, Maar dat wordt een dramatisch gesprek ja. zo. Houd dit nee, vast. Nee, Absoluut dat wordt, het niet. wordt een leuk gesprek. Volkskrantcolumniste <laughs> ja. en Roemeense Nausica Marbe. Kreeg Roemenië uh, terecht. De deksel op de neus deze week van de Europese Commissie. Ja, zeker. Ja? Ja. Keihard en welverdiend? Um, nou, wel, ja, welverdiend voor een gedeelte van de Roemeense politiek. Maar uh, de anticorruptiestrijd die fantastisch woedt in Roemenië mm -hmm. en die eigenlijk de oorzaak is van deze nieuwe repressie... Ja. Ja, die blijft een beetje onderbelicht. Dus daar wil ik eigenlijk nog over praten. Nou, daar gaan we ook een goed gesprek over voeren. Bas, we trekken de witte pakken aan, de hoge hakken en het hoge stemmetje... en we gaan zingen. Hier ja. zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. De witte pakken... Goed staat je dat hoor, dat witte pak trouwens, met die haken zo. Nou, kom erop met die eerste noten dan. Ik zie, hoor je hartslag. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Dan uh, de mannen van de BGS Jive Talking uit 1975. Naar het nieuws, want bij een bedrijfsongeval bij Renault, dat is vlakbij Schiphol, zijn drie mensen vanmorgen zwaar gewond geraakt. Marjolein van Pel van de Veiligheidsregio Kermeland is bij ons. Mevrouw van Pel, goeiemorgen. Goeiemorgen. Dat is bij, het, bij de importeur uh, Renault-Nissan in Schiphol-Rijk, klopt dat? Ja, dat klopt. Daar staan we nu in, uh, in de, de parkeergarage onder het uh, bedrijfspand. Ja, wat is daar precies gebeurd? Kunt u dat vertellen? Ja, daar zijn bij uh, werkzaamheden in een meterkast uh, uh, is er is een ongeluk ontstaan. Mm. Uh, ja, er is iets fout gegaan en drie personen uh, gewond geraakt, uh, zwaar gewond zijn ze gevoeld naar het ziekenhuis. Yeah. Uh, ja. goed bij die uh, er is door kortsluiting ook uh, brand ontstaan. Yeah. Uh, op en rond uh, de meterkast. Mm -hmm. De, nee, de brandweer is nu zover dat ze de stroom uh, uh, hebben ontkoppeld en uh, veilig uh, kunnen blussen. Ja. Dus daar zijn ze nu mee bezig. Mm -hmm. Hoe is de het? Met... Uh, loopt nog. Hoe is het met die drie gewonden? Uh, dat kan ik uh, helaas uh, niet uh, vertellen. Want uh, yeah, we hebben ze vervoerd naar het ziekenhuis. En ja, daarna is ze uh, ja, voor ons uh, uit beeld. We zijn echt uh, hier ter plaatse uh, bezig. Ja, maar zijn ze zwaar gewond of licht gewond? Kunt u dat wel zeggen? Uh, ja ze zijn zwaar gewond zwaar gewond hm. ja uh, dit neemt dus aan dat er een ontploffing geweest is in die meterkast nou er is uh, in ieder geval uh, ja, brand ontstaan door kortsluiting dus ja, uh, ja wat daar precies is uh, gebeurd hm. uh, dat durf ik uh, niet te zeggen ja. maar... nou is er in die parkeerkelder uh, zo weten wij uh, staan ook auto's elektrische auto's van het van Renault en Nissan die worden daar opgeladen met met met met, met, met, met ja met, met uh, hoe heet dat St uh, sterkstroom 380 volt uh, is het in die meterkast gebeurd uh, het zo specifiek durf ik ook niet te zeggen. Het, oh. het enige wat ik weet is echt dat daar inderdaad een uh, meterkast zit, of een soort verdeelstation. Ja. En dat ze daar bezig waren met werkzaamheden. Precies, maar de stroom is nu losgekoppeld, uh, er ja. kan geblust worden. En de drie mensen ja. die zwaar gewond zijn geraakt, die zijn naar het ziekenhuis. Ja. Is het ja. pand heel erg beschadigd geraakt? Uh, daar heb ik ook uh, nu nog geen uh, zicht op. Wat ik begreep is dat echt uh, de brand uh, zeg maar lokaal is gebleven... Ja. tot uh, ja, op de front uh, de meter, meterkast. Nou, dank voor uw toelichting. Zover Marjolein van Pel van de Veiligheidsregio. Kennerbeland over een brand bij Renault in Schipholrijk. Dit is het laatste weekend van de 99e editie van de Tour de France. Vandaag is er nog een individuele tijdrit... maar veel zal er niet meer veranderen in de top van het klassement. En als morgen het peloton de jean élysées opdraait... dan zitten de drie weken Ronde van Frankrijk de definitief op. Wat zullen ze over 10, 20, 30 jaar allemaal gaan vinden van deze editie? Wat kunnen we teruglezen van deze editie in de boeken? Gaan vragen aan journalist Peter Ouwerkerk. volger van de Tour sinds 1971 en schrijver van talloze wielenboeken. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, de, de bekendste uh, vraag van deze Tour is eigenlijk... is het terecht dat Bradley Wickens de Tour gaat winnen? Ja, absoluut. Tuurlijk. Dat was de beste klassementstrainer. Uh, klasse dat zal vanmiddag ongetwijfeld ook weer blijken uit zijn tijdrit. Hij heeft die vorige tijdrit ook gewonnen. Uh, en hij is in de bergen overend gebleven. Geholpen natuurlijk door zijn ploeggenoot Chris Froome. Maar dat is wielrennen. Het is een individuele tak van sport die in ploegverband wordt uh, bedreven. En ja, als er van tevoren een tactisch plan wordt uh, genoteerd... en in de hoofden van de renners gep, uh, ja, geprent, dan, dan is het logisch dat zo'n plan ook wordt uitgevoerd. En als je dan de beste bent, dan uh, of in ieder geval het, ja, het beste, in, yeah. inclusief die tijdrit, he, die hoort bij de Tour van dit jaar zeker. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Ik bedoel, het zijn alle disciplines bij elkaar. Het is bergen, het is sprinten, het is op de fiets blijven zitten en het is een tijdrit precies, 106 kilometer tijdrit, geloof ik, alles bij elkaar. En uh, ja, dat is, uh, in de tijd van Anketiel was het niet anders. In de tijd van Indurain eigenlijk niet anders. Dus uh, ja, we hebben dat wel vaker meegemaakt. Maar ja. het was een bleke tour, zoals het dan heet. Een saaie tour voor sommige mensen. Ja, waarom, en... was, die, waar, waarom was die saai? Want er gebeurde natuurlijk wel van alles. Er gebeurde van alles. En dat is eigenlijk het, uh, ja, het dubbele wat je vaak hebt met wielrennen. Uh, je tolereert dingen, maar je zet er ook uh, kritische noten bij. Uh, nou, dat was in dit geval precies hetzelfde. Er gebeurde van alles. Er was opwinding genoeg. De Tour de France is drama. He, vanaf het allereerste begin is dat drama. Heldendom komt daaruit voort. Heroïe komt daaruit voort. Nou, dat was voldoende van te beleven in ieder geval. Maar toch bleef het saai. Wa waarom? Omdat de Tour de France eigenlijk het allerbest gedijt bij een duel. Een duel tussen één of meerdere renners om de eindzegen, of in andere klassementen. Dat is in geen enkel klassement dat het geval nou, bij de bergtrui hebben we natuurlijk nog wel een leuk uh, duelletje gezien. Ik er net een comma. Oh, <laughs> Je ik, ben, met... ik ben weer te snel. <laughs> Je was me net voor. Het was inderdaad in de, uh, bij de bergtrui. Dat is het enige klassement dat van enige waarde is gebleken. Er zijn ook drie leiders in het bergklassement geweest. In tegenstelling tot alle andere klassementen waar maar. Het Twee leiders zijn geweest, wat natuurlijk heel mager is eigenlijk voor het spanveld uh, en de spankracht van zo'n Tour. Dat, uh, ja, dat kun je alleen al daaruit afleiden. Maar komt dat dat het zo zij is omdat uh, het team van Wiggins, uh, Sky, zo sterk is en zoveel geld heeft, moet je daar denk ik meteen bij zeggen. Of komt het gewoon omdat de concurrentie of er niet was of om verschillende redenen afwezig was? Uh, meerdere redenen inderdaad. Uh, Wielrennen is een heel moeilijke sport om te bedrijven. Ik heb dat nooit gedaan, maar het is een heel gecompliceerde sport... omdat het, eh, wat ik al zei, individualisten zijn. Maar er zijn 198 renners die allemaal met een bepaalde opdracht... en een bepaalde rol van start gaan. En die rijden met elkaar en die kunnen op elkaar invloed uitoefenen... door... Machinaties door technisch uh, rijden, door atletisch vermogen enzovoorts. Je weet nooit exact hoe dingen zullen verlopen, maar je hebt spanning nodig. Je hebt meerdere uh, kandidaat-winnaars heb nodig, eigenlijk. Nou, dit duel was al van tevoren helemaal toegespitst op Evans en Wiggins. Uh, en als er dan één wegvalt eigenlijk in de allereerste bergetappe... het was al eigenlijk ook al te zien daarvoor... in die vlakke etappes waar het nodige gebeurde... Evans was niet de Evans van vorig jaar... dan uh, is het snel gebeurd. Het ja, is een ingewikkelde sport... omdat het een perfecte uitvoering bijna onmogelijk maakt. En dat zie je bijna nooit. Dat, uh, dat wielrennen perfect wordt bedreven. Zeker niet in ploegverband. Maar dan is het jammer dat uh, mensen als Conta er niet bij zijn... Uh, of de andere slek... Uh, dat die uh, voor de Tour afhaakt. Dat had het wel wat spannender gemaakt. Ja, de thuisblijvers hebben altijd ongelijk. Als mensen er niet zijn, dan zul je moeten doen met, uh, met datgene wat er is. Maar dan nogmaals, uh, die perfecte uitvoering... die zie je zelden eigenlijk ook in een tour... omdat er zoveel invloeden van buitenaf zijn. Uh, Lance Armstrong, heb ik uh, altijd uh, gezegd... in 2005 was zijn allerbeste tour, zijn vijfde overwinning... Zijn vijfde overwinning werd behaald... door een perfecte uitvoering van het ploegsysteem. En dat is bijna onmogelijk. Een perfecte misdaad is al bijna onmogelijk, heb ik gehoord. Daarna ben ik er ook nooit aan bekomen. Maar in dit geval is het zo ingewikkeld en zo. Probeer er maar uit te blijven uit die valpartijen. Probeer er maar uit te blijven. Dat is dan ook natuurlijk misschien wel het meest opmerkelijke... dat de Nederlanders altijd bij die valpartijen liggen. En met name dit jaar weer. Ja, het bekende verhaal van een weg is maar 9 meter breed... en er kunnen niet meer dan 10 renners op 9 meter breed... En uh, ja, zoals we allemaal dagelijks kunnen zien... die vorm van het peloton die verandert. Maar als je op het sleutelbeen van het peloton zit... daar lig je op de grond. En als je daar net achter zit, dan lig je ook op de grond. Ik vind dat wel een hele mooie uitdrukking. Op het sleutelbeen van het peloton zitten. Op het sleutelbeen van het peloton. Dan heb je een sleutelpositie en dan ja, flikker je op de grond. Wat, ja, ja. Even naar iets anders. Het D-woord. We hebben het alweer voorbij horen komen. Een ja. slek die ineens uh, zegt dat hij vergiftigd is. Uh, ja, hij moest plassen. Ja. Geen van de luisteraars zal ooit meemaken dat de topsport en zeker niet dit wielrennen zonder doping uh, wordt bedreven. Ook en deze? Betekent. Is gewoon keihard weer gedoopt? Uh, er is weer verzorgd, en verzorgd, dat, uh, dat is het opzoeken van grenzen. <laughs> ja. En het, het overschrijden van grenzen in sommige gevallen. En dat is goed dat daar spelregels voor zijn, en, want anders is het uh, een vrijgeleide van. Maar ik vind ook dat er wel enige ja, langmoedigheid mag bestaan uh, ten aanzien van het gebruiken van... Ik heb altijd dit verhaal. In 1903 is de tour begonnen om meer kranten te verkopen. En dat weten we allemaal, dat ja. verhaal. Nou, uh, er zijn mensen voor op pad gestuurd die boven menselijke prestaties moesten verrichten. Er zijn meer kranten verkocht die boven menselijke prestaties die zijn voortdurend geëist blijven worden, uh, ja wie zijn we dan allemaal, als we er allemaal aan verdienen? Ik ook, ik krijg een kilometervergoeding nu vanmiddels <laughs> zelf. Ik bedoel, er zijn hmm. zoveel industriële uh, gevallen. Economisch is het een factor, toeristische factor... Ja. politiek is het een factor, nee, sportieve factor. Maar, maar moet je niet op een gegeven moment zeggen... Nou, dan laten we het hele dopingverhaal ook gewoon vrij. Degene die het mooiste en de beste doping kan doen... die, die wint het eigenlijk de Tour. En misschien is dat nu ook zo. Hij rijden mannen van Sky, Froome uh, en, en, en Wiggins wel vooraan... omdat ze een nog niet ontdekte, hele gesofisticeerde prachtige hebben, moeten we dat niet op een gegeven moment doen? Of loslaten, of uh, er niet meer over zeuren? Je moet het in je gedachten loslaten, vind ik. Als je van de tour houdt, als je allemaal een pool invult... op kantoor of uh, onderweg of bij flitspalen, weet ik veel... dan moet je daar ook niet over zeuren. Dan, dan, uh, ja, dan moet je het maar accepteren. En nogmaals, als er, er moeten regels zijn, dat geloof ik absoluut. Want anders dan ontstaan er excessen en die ontstaan ook wel zonder regels. hoor. Dat hebben ja, Arie, daarom, daarom Mariko dat we Mariko zien een paar jaar terug. Ja. Maar... Uh, als je van die tour wilt genieten... en het is een zeer genietbaar televisie-evenement... en het is ook ontzettend leuk... ik zag het van de week nog weer in Lucion. Uh, om langs de kant te staan... om daarvan te genieten als vakantie-evenement... en vakantie-entertainment. Ja, iedereen is vrolijk in die tour. En dan uh, verschijnt plotseling... Uh, een peloton aan... Uh, Franse gendarmes die allemaal... Een <lacht> ander peloton. Uit hun, uh, kan ik nog helpen? Die bellen onmiddellijk. Kan ik nog helpen? Ik heb gehoord dat Frank Slack positief is. Ik ben al onderweg. En dan staan ze allemaal voor televisiekameras. televisiecamera's. Dat is, ja, dat is een pandemonium waarvan <laughs> ik denk van... Zo, yeah. Kijk naar een etappeoverwinning overwinning van Kevin die is gisteren. En het interesseert mij werkelijk helemaal niks. En niemand, denk ik, of Kevin nu zo hard kon rijden... om dat peloton heen in die sprint... Uh, of hij een sophisticated uh, product in zijn lichaam heeft... of dat het puur op die korte beentjes van hem trekt. Dat uh, was wel heel mooi om te <lacht> zien, in, in, in ieder geval. Uh, overigens, je vergat in je opzomming natuurlijk ook het radiogevoel. Dat wil ik nog even vastgesteld het, hebben. Het, het radiogevoel? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Hey, ik bedoel, wat is een zomer zonder uh, een Tour uh, uh, Radio? Ja, we kennen hem al. Ja, ja. Maar nog, nog even na, naar Nederland. Uh, we hebben de kritische nood gehad. Uh, maar dan ja. even de Nederlandse jongens uh, en, uh, en meisjes, misschien ook wel even aan het sluiten. Nou, niet voor de toer, hè? Uh, nou ja, direct nog even over mevrouw Vos uh, het hebben. Maar ja. uh, even, even de Nederlanders. Uh, nou ja, Geesink hebben we gehad. Uh, Mollema, die lagen tegen, tegen de rond. Maar er zijn ook wel wat positieve, bijvoorbeeld een Tom Velers. Ja, dat is natuurlijk heel knap van die jongen. mooie, goede, reizige knul uit het oosten van het land. En die dan plotseling, uh, hoewel uh, hij heeft wedstrijden gewonnen in de sprint. Hij heeft massasprints uh, gereden die hij heel goed deed. Maar op dit podium is het een ander podium. Zo'n tourpodium, dat hoor je iedereen zeggen. Die, die voor het eerst of voor uh, ja, niet al zoveel keren uh, daar is geweest. Is verschrikkelijk lastig. En als dan een kopman wegvalt en dat treintje, Ook zoiets uh, geweldigs in de moderne wiebelsport. Hoewel ontstaan in de tijd van uh, Jean-Paul van Poppel eigenlijk. Als zo'n treintje ineens voor hem gaat rijden... en hij maakt er drie keer bijna af. Dat is, ja, dat is geweldig goed. Dat is, uh, dat is heel positief. Dat is een positief punt. Uh, ja, en dan heb, dat is een sprint. En dan hebben we ook die Laurens ten Dam. Hij uh, met een baardje... en hij kan ongelooflijk, laat ik zeggen... er komen heel veel spullen uit zijn mond als hij zich inspant. <lacht> in ja. Dat blijft in zijn Dat blijft in zijn ja, baardje zitten. Maar hij geeft niet op... Nee, had je gehoopt van... <laughs> nee, gelukkig niet. <laughs> nee, maar het is een diehard. Hij heeft ja. iets on-Nederlands bijna. Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat die mentaliteit eigenlijk de laatste jaren... wat minder in uh, de ploeg is gevaren... in de rennersbenen is gevaren van Nederlandse afkomst... Dan, uh, dan dat in de jaren van rally... en misschien ook wel van PDM is geweest. Dat is, uh, dat is wel waar. En heeft natuurlijk naar zijn mogelijkheden... geweldige reden, een geweldige tour gedaan. Maar is gelimiteerd. is, uh, is geen klimmer, is geen Super klimmer. Dus zal nooit in de top 10 van het klassement rijden. Dit is ongeveer zijn limiet. En, maar stel je nou eens voor: het is geen sport van als. Maar als Mollema en Geesink op de been waren gebleven. dan hadden ze een Launens Tendam. hadden ze tot hun beschikking gehad. die misschien best nog voor hele goede dingen had kunnen zorgen. En je. Uh, ja. Rising the Occasion, uh, dat is altijd het geval ook in zo'n tour. rijden je kopmannen goed rijden. Knechten nog beter dan dat ze kunnen. Ja, precies. Dat schrijft voor Tendam. Dat zegt iedereen boven zichzelf uit. Nou ja, Tendam, ja. heel goed. En nou, ondertussen gaan we ook een beetje langzaam rekenen. behalve van daar Parijs, maar vervolgens ook naar Londen, naar de Olympische Spelen. Um, nee, er is eigenlijk maar één hoop voor het Nederlandse wielrennen. En dat is een vrouw, dat heet Marianne Vos. Ja, dat is. Uh, ja, dat is de hoop die we allemaal hebben eigenlijk. En Vos komt het nu zeker wel toe. Ze is nu een jaar of 25, geloof ik. Hij uh, heeft bewezen dat ze in alle mogelijke omstandigheden... op alle mogelijke terreinen, of het in het veld is... op de weg of tegen de klok, uh, dat ze een supertalent is, die, die, die eigenlijk getalenteerder is dan... hoe graag ik haar ook mag en haar prestaties hebben bewonderd... dan Leontien van Morsel, Maar Vos ja, domineert echt dat vrouwenpeloton. Absoluut. En uh, het feit dat ze op die laatste wereldkampioenschappen... vijf keer tweede is geworden, geloof ik, dat neemt niet weg... dat iedereen ook respect voor haar heeft. En ja. uh, zij gaat uh, als topfavorieten uh, die wegweestheid in Londen doen. Maar ja, ja, er zijn ook weer Engelsen. Er is ook een Emma Pooley ja, bijvoorbeeld. Die he, en, ook, de... en die kunnen ook hard trappen. Precies. Nog één laatste vraag. Ja. Uh, ja. Benen scheren we altijd, maar uh, bakkenbaarden, laten we die voortaan staan als Wiggins wint? Mooi geweldig. Mooi toch? Maartje van den Dan niet, maar de bakkenwaarden mogen wel van Wiggins. Ik vind ook, zoals nu die burgemeester van Londen, die Boris Johnson, geloof ik, of zo hoe heet hij, ja. ja. roept <laughs> dat over de oude vlammen enzovoort. Ja. Ik vind ook met de entree van de Engelsen in het peloton, echt van de Engelsen, niet van de Engelse taal, want de Amerikanen zijn een heel ander soort, maar van de Engelsen in het peloton, dat de humor eigenlijk een beetje in het peloton is teruggekomen. Ja. Dat uh, vind ik wel heel plezierig. Brit... En dan vind ik die bakkenwaarden ook. Geweldig. Ja, ik ook. Dat dat wel wel een mooie al. conclusie wel, nou, Peter. Peter Abelkijk was dat. Ja. Mark Robin Visser is afgereisd naar de Vleefelpolder... staat er nu tot zijn knieën in de biologische modder... want vandaag is daar onder de rook van Almere het Pieperfestijn. Ja, je mag daar vandaag namelijk je... Ik zit er weer doorheen, Bert Standaard. Je mag daar vandaag je eigen biologische piepers rooien. Mark Robin, hoe is het daar? Heb je al veel aardappels in het mandje? Nou, het, het probleem is, ik, ik grijp steeds in zo'n moederknol. Dat is een hele vieze, papperige, bruine bende is dat. Dat moet je Want weer... dat was ik dus vergeten. Want ik had vroeger had ik wel een, uh, een, een schooltuintje. Daar had je dan ook aardappels in. En dan doe je dan dus één aardappel. En dat noemen ze dan dus de moederknol. Mm -hmm. En die, uh, die gaat dan natuurlijk voor de, na de offspring zorgen. Maar die knol zelf, die verpapt helemaal. Dat is een soort vieze, vieze natte klodder. En dan moet je natuurlijk naast grijpen. Je moet niet in de moederknol grijpen. Maar uh, ik heb net van uh, boer Chris Pijn van den Dries al een beetje instructie gehad. Hoe grijp je nou, hoe zorg je ervoor nou dat je niet in de moederknol grijpt? Dat is onoverkomelijk. Dat het kan niet anders. Het komt toch eens een keer voor dat je in die moederknol knijpt, grijpt... Ja. en dan heb je je hand onder vieze oude aardappel zitten. Ik ben blij dat u ook vies zegt, want u bent een echte bioboer... Ja, dat klopt. U bent een echte jonge bioboer. Ja, ja, ik ben uh, nog maar 28 jaar, jong. U bent een echte jonge, knappe bioboer. En u zegt dus ook dat het vies is om in een moederknol te grijpen. Daar ben ik eigenlijk wel blij om. Ja, dat, dat vind ik zelf vies, want je handen die, die ruiken er uh, nog dagenlang naar. Eén ding, ik dacht vanmorgen, we gaan een vorkje prikken in de polder. We moeten zelf met een hooivork of zo die aardappels gaan lossteken. Maar zo bio is het dan ook weer niet, want we hebben hier gewoon een heel modern hulpmiddel. Ja, we hebben een uh, kleine uh, rooimachine meegenomen. Dat is trouwens wel een heel oud type, hoor. Oh, ja? Dus uh, die legt de aardappels op de grond weer. En dan Zullen kunnen we er, we er even, even heen lopen. Ja, we lopen er even heen. Want het is hier, we zijn hier dus in een enorm aardappelveld uh, bij Almere. Aan het Lossompad. Even voor de mensen die ook graag hun piepers willen komen halen. Kom naar het Lossompad in Almere. Er zijn hier nog aardappels genoeg. Ja. En de machinist, die is er helemaal klaar voor. De trekkerchauffeur, machinist. En We gaan Kijk, nog even kijken. U. De machine gaat aan. Ja, en dan wordt het wel heel makkelijk, want de aardappels worden gewoon allemaal omhoog gehaald. Daar gaan ze. Daar gaan ze. En dan is het eigenlijk voor de mensen gewoon een kwestie van, uh, van oprapen. Je hoeft er eigenlijk niet zoveel meer aan te doen. En de grond natuurlijk een beetje van de aardappels af, afpoetsen. Ja. En, uh, maar mensen kunnen ook zelf hun aardappels komen rooien hoor. Als ze nog echt het oude nostalgische gevoel van ja. zelf aardappels uit de grond trekken, dan is dat mogelijk. Alles mag hier vandaag. Alles mag vandaag. En u heeft dat bedacht, u noemt het het Pieperfeest. Ja, het Pieperfeest inderdaad, uh, zo staat het op de aankondigingsborden. Uh, en uh, ja. ja, dit is eigenlijk de start van het nieuwe rooiseizoen, het nieuwe aardappelseizoen. U had het eigenlijk graag vorige week willen doen. Ja, maar toen was het wel erg nat hè. Uh, Het viel met bakken uit, uh, ja. uit de lucht en dan kan ik mensen hier niet laten komen rooien met de hand. Nee. Dus u heeft het een beetje uitgesteld. En hoe is de grond er nu aan toe? Want om het, om het veld heen liggen nog wel wat diepe plassen. Ja, het is nog redelijk aan de vochtige kant. Maar uh, voor zo met de hand uh, gaat het wel. Ja, ja, zo gaat het wel. Ik ga even naar Anne de Jong. Anne de Jong is een collega van mij, die is leuk meegekomen. En Anne heeft ook verstand van aardappels, zei je, want jij fietst regelmatig langs een aardappelveld. Ja, in Friesland heb je... In Friesland? In Friesland, daar, daar heb je ook aardappels. Maar ik, ik, ik leer allemaal nieuwe dingen vandaag over aardappels. Vertel eens, wat heb je geleerd? Ja, je, aardappels zijn die groene planten met witte bloemetjes. Ga weg. Ja, maar dat wordt dus eerst kapot gebrand. Dat wist ik helemaal niet. Dat ja. loof moet worden afgebrand, anders blijft de schil uh, blijft te zacht. Ongelooflijk, dat? want dat zien we. Nee, dat wist ik nee. niet. En dat zie je dus in de verte ook gebeuren. Daar rijdt iets. En hoe gaat dat dan, boer Chris Pijn? Uh, dat gaat met, uh, met vuur, zeg maar. Uh, dan branden wij uh, letterlijk het, uh, het loof uh, dood. Ja, dat zien we daar nu in de verte gebeuren. Dat is wat die trekker aan het doen is daar, of ja, niet? Ja, dat is met die rook erachter. Ja. En is ja. het dan nog steeds wel biologisch eigenlijk? Ja, nou ja, kijk, op de gangbare manier uh, gebeurt dat ook. Alleen dan met chemische middelen. Juist. Dus uh, ja, dit is biologischer dan, uh, dan ja. op de gangbare methode. Uh, even kijken, we gaan het nog even hebben over de kwaliteit. Anne, wat kunnen we zeggen over de kwaliteit van deze piepers? Nou, ik heb er niet zoveel verstand van. Maar het, ja, ze zien, hallo. Ze zien er goed uit. Wat doe je hier dan, man? Nee, ze zien er goed uit. Ik heb, ik heb ook vandaag geleerd dat uh, als ze groen zijn, ja. je dat niet moet eten. Want dat is giftig. En dat ja. betekent dat ze te lang in de zon hebben gelegen. Maar oh. deze komen net echt onder de grond vandaan. Dus als je Zijn een beetje, mooi wit en er zit geen plekje op, volgens mij. Het is ook heerlijk trouwens om maar even je handen in de klei te hebben. Ja, doe jij dat maar. Als je in Hilversum ja. werkt achter zo'n bureau, dat is wel lekker om. Je ik keer. heb genoeg moederknollen inmiddels in mijn handen gehad, dus ja. dat doen we even niet. Zeg, uh, wat, wat hoor ik nou? Groene vlek is niet goed. Nee, uh, blauw zwart ook niet, toch? Nee, dat ook niet. Maar blauw dat komt inderdaad, uh, als de aardappel nog te jong is. Dus dat loopt niet dood. Uh, dan krijg je, en je gaat het met de machine rooien, dan krijg je dat, uh, net zoals wij, dat de aardappel een blauwe plek krijgt. Ja. Dus ja. een soort van beschadiging dan. Zeg, uh, boer Chris Pijn, wat is de deal vandaag? Wat kunnen we hier, wat, welk voordeeltje kunnen we hier vandaag halen bij u op het land? De deal is twee ruggen van een meter voor 5 euro. En dat betekent al gauw zo'n 6, 7, 8 kilo aardappels. Voor 5 euro? Voor vijf euro, ja. Ja, dan hoef je in de supermarkt niet om te komen. Nee, want dan uh, betaal je al snel uh, meer dan 1,50 of, uh, of zelfs 1,70 voor, uh, voor een kilootje nieuwe aardappels. Ja, nou ik zelfs, ik woon in Amsterdam nog wel veel meer. Kijk eens aan. Ja. Dan zijn ze wel goed gewassen, dat, dat moet je hier natuurlijk zelf doen. Ja, maar daardoor zijn ze ook langer houdbaar, hè. Als je de grond een beetje eromheen laat zitten, dan, uh, dan zijn ze veel langer houdbaar, ja. Kijk, dat, dat, wist, wist jij dat, Anne? Nee, weer wat geleerd. <laughs> Wij staan hier, luisteraars, in een enorm veld. Hoeveel uh, metertjes aardappeltjes zitten hier erin? Uh, uh, ja. Nou, dit, dit kleine stukje is alleen 13.330 meter. Uh, uh, uh, dat is één hectare, zeg maar. Hè? Dus u kunt vandaag 13.330 mensen faciliteren? Ja, en, uh, en nog wel veel meer, hoor. ook wel 300.000. En ik kijk nu even om me heen en ik zie daar in de verte op het veld twee rooiers staan. Dat is een echtpaar, vermoed ik. Die heb ik net even gesproken. Die willen graag in stilte rooien. Ja. Die willen liever niet op de radio. Nee, dat kan hè. En dat betekent nog dat we 13.329 metertjes nog kunnen verkopen tot vier uur vanmiddag. Tot 4 uur vanmiddag, inderdaad. En ik, uh, ja, ik ben erg benieuwd wat er allemaal op afkomt. Het is nou, ik de eerste ook. keer. Ik ook. Het is ja. de eerste keer? Het is de eerste keer, ja. Spannend hè? Ja, ik vind het wel, ik ben wel benieuwd. Ik kijk even in de verte, want je kunt hier ontzettend ver kijken. Ik zie nog geen stromen auto's uh, st met stofwolken aankomen. <lacht> nee, nee, nee. Het ja, e hartstikke mooi weer. Ja. Ja, nou, eerlijk gezegd ook, uh, mensen slapen vaak op zaterdag uit dus en doen nog even s ochtends boodschappen. Kijk. En dan komen ze allemaal aardappelsrooien rooien na twaalf uur. Hè? Nou was ik laatst bij een hondenwaswedstrijd... en toen <lacht> daar heb ik dat ook bedacht. Van s <lacht> ja. ochtends doen de mensen dingen... en dan komen ze smiddags wel met hun honden. Niemand. Maar nou, ze kwamen wel, maar niet heel veel. Nee, <lacht> nee. nou ja, we gaan het, uh, we gaan het beleven. Nee, maar dan <laughs> Nog even voor de mensen die het willen weten, wat voor het merk aardappels zit hier in de grond? Dit is het Ras Innova, een vastkokende aardappel waar je friet van kan maken, gebakken aardappels, gekookte aardappels. Nou, Je hè? kan het zo gek niet bedenken. Vijf uh, euro de meter, zeven, acht kilo haal je eruit volgens boer Chris Pijn. En er kan nog meer bij. We zijn aan de Lawsonweg in Almere. En trouwens nog even ter afsluiting uh, boer Chris Pijn uh, van, de, van de Dries. U, bent, u houdt ook wel een, wat een beetje actie, hè? Ik hou ook zeker van actie. Ja, ja, ja, want ja, u heeft ja. wel eens aardappels op de dam uh, gemieterd. Ik heb ze daar uitgedeeld op 1 april. Ja. Of uh, ja was het 1 april? Ja, 1 april. Ja. Ja, hartstikke leuk. Ja. Wij gaan vanmiddag nog uh, naar een andere actie. Die spreekt u misschien ook wel aan. Dat is die demonstratie voor beter weer. Oh, kijk. Bent ja. u daarvoor Nou, <laughs> U kunt nou <laughs> niet weg, maar... Nee, anders had ik uh, zeker niet meegelopen, want oh. het weer hebben we niet in de hand. En uh, uh, uh, ja, dat, dat is nou helemaal zo. Dus ik, uh, nou, misschien helpt het wel, dat we een keer gewoon een wat... Uh, nou, dan ja. deed je toch ook regendansen en Ja, zo? maar dan kan je dus beter een zonnedans doen in, in plaats van een demonstratie. Ja. Ook oh, Dat gaan we meenemen, Anne. We gaan voorstellen om op het Rembrandtplein straks een zonnedans te doen. Dat lijkt me uitstekend. Boer Chris Pijn van het Dries, ik wens u veel succes. En ik zou zeggen, ja, doet u maar een oproep zelf. Nou, kom allemaal naar het Lalsonpad in Almere, in uh, Pampershout... Uh, om je een meter of twee meter of drie meter aardappels te rooien voor vijf ja. euro. Kleine tip, je moet even een stukje over een fietspad. Maar niet bang zijn, want er is hier geen politie te bekennen. Nee. Gewoon doorrijden tot aan de dijk. Zo is dat. en uit Almere. Dank Dag. u wel. En uitkijken voor moederknollen, want die kunnen daar ook over steken. Want die zijn net gerooid door Mark Robin Visser. Het is tijd, want het is al één minuut over half twaalf... voor het NOS Nieuws. René van Brakel. Israël komt mogelijk een actie als Syrië probeert raketten en chemische wapenvoorraden veilig te stellen bij Hezbollah in Libanon. Minister van Defensie Barak zegt dat het Israëlische leger zich snel kan voorbereiden op een militaire actie. Syrië steunt Hezbollah al jaren met geld en wapens. Amerikaanse inlichtingendiensten denken dat Syrië onder meer beschikt over grote voorraden chemische wapens.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 En in Frankrijk zijn door het vakantieverkeer vandaag al vroeg files ontstaan. Met name in de Ronne-Valleizen druk, zegt de AWB. Rond 7 uur vanochtend ontstonden daar de eerste files, onder meer bij tolstations. Dit weekend gaan opnieuw veel mensen op vakantie, waardoor er veel verkeer is en daardoor is de doorstroom moeilijk. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam naar Amersfoort rijdt het langzaam over 5 kilometer... tussen Blarikum en Eembrugge. A2 Eindhoven naar Maastricht, 2 kilometer bij knooppunt De Hocht. Op de A12 Arnhem richting Duitsland tussen knooppunt Velpenbroek en Duiven 3 kilometer. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os rijdt het langzaam over 4 kilometer... tussen Heteren en knooppunt Ewijk. Dit is de Radio 1 Sportzomer de misdaad, een premier die lak heeft aan de rechtsstaat. Dat is eigenlijk Roemenië in de nooddop, zegt de Europese Commissie. En misschien wel terecht, zegt nou Zika Marbein. Die is uh, geboren in Roemenië en tegenwoordig columnist voor de Volkskrant. Zo onze gast. En we hebben dit half uur natuurlijk ook de jukebox. U kunt uw fragmenten aankruisen op www.radio1.nl. Maar dat later dit half uur. Wanneer eerst naar vijf Nederlanders die het zinken van een veerboot... tussen de Tanzaniaanse havenstad Dar es Salaam en Zanzibar hebben overleefd. Die vijf zijn terug in Nederland. 130 mensen raakten daar vermist of zijn verdronken. Onder hen een Nederlands echtpaar. En vanochtend landen de vijf op Schiphol. Jeroen de Jager sprak met een van hen, Eline van Nistelrooy. Nou, we zaten in die boot en die wiebelde enorm. En op een gegeven moment ging die om...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 het is hoe dat water, dat beeld in mijn hoofd, dat dat water binnenkomt. Dat ik voelde dat die ramen in mijn hoofd platsen. Dat is echt, uh, dat is ook En die gezichten van die, van die vrouwen, die hele mooie kleurige waarden hadden ze aan. Die hadden, er zaten eerst op bankjes, oudere vrouwen. Die hebben hun plekken afgegeven aan jongere mensen en die zaten op de grond. En die konden natuurlijk niet zwemmen en die gewaden werden hartstikke zwaar van het water.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 Eerst de shockverwerk. Ik zit ook nog helemaal in een ja. shock. Ik ben ook emotioneel nog in een soort van hele rare ja. shocktoestand. Ja. Nou, sterkte de Ik mag zelf wel weer. Ja, ja. Wel. Stapje voor stapje. Ja. Ja. Een van de vijf We, het We zijn een van de weinige gelukkigen. Een van de vijf Nederlandse overlevenden op Schiphol. Eline van Nistelrooy in de bijdrage van Jeroen de Jager. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Bert van Sloten en Bas van Werven.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 Dat zeggen we, we zeggen ja, yeah, just say yes, no patrol was dat. En deze week sprak de Europese Commissie een buitengewoon hard oordeel uit... over Bulgarije en over Roemenië. Ze in 2007 lid van de Europese Unie... maar eigenlijk zijn ze dat lidmaatschap volgens de Commissie helemaal niet waard. Vooral Roemenië krijgt heel veel kritiek uit Brussel. Het land is corrupt, de georganiseerde misdaad kan zijn gang gewoon gaan. En premier Ponta heeft lak aan de rechtsstaat. Over dat land praat we met iemand die daar geboren is. Nou, Sika Marbe, journalist. Dag. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Als dat zo verschijnt, zo'n vernietigd rapport over je geboorteland, wat doet dat met je als ja, Roemeense toch van geboorte? Nou, emotioneel doet het niks, omdat ik Roemenië toch wel journalistiek volg. Ja. En mijn interesse is natuurlijk wel uh, heel breed in Roemenië. Mm -hmm. Maar wat mij verbaast bij zo'n rapport is, ze hebben zonder twijfel gelijk. Ze, ze zetten gewoon, en ze willen ze op heel veel punten. Maar tegelijkertijd, het is nooit zo goed gegaan met de, de strijd tegen corruptie in Roemenië. Ja. En uh, het is gewoon beter dan ooit eigenlijk. Mm -hmm. Het betreft nu heel veel corruptie. Maar de, uh, er is gezegd... gezegde: Roemenië bulkt van de corruptie. Maar onze gevangenissen bulken inmiddels ook van corrupte politici en magistraten. En juist op dit moment... Dat is de winst. Ja, dat is de winst. Juist op dit moment brengt de Europese Commissie een rapport... dat vernietigend is. Terwijl ik denk van de afgelopen twintig jaar... dat Roemenië vrij is. van de Commissie vrij. En sinds het moment dat de onderhandelingen... voor de toetreding voor de Europese Commissie begonnen zijn... hadden ze beter moeten weten. Het was heel erg. Er zijn nog steeds heel erg onopgeloste dingen. Maar dat hadden ze kunnen voorzien. Anderzijds, Brussel kijkt natuurlijk naar de status quo van andere. Europese landen zegt, nou wil je passen binnen het Europese uh, verhaal, dan moet je voldoen aan die, ja. die voorwaarden. Eh, mooi dat Roemenië die mooie uptick maakt. Hè, vanaf 2007 lid. Ja. Zij zijn ze dan niet veel te snel in de Europese Unie gehaald? En ze zijn niet wel snel wachten, gehaald. Ze zijn wel snel gehaald. Maar ze zijn te uh, snel? Ja, in een periode van welvaart, in ja. een periode waarin uh, de, het economisch optimisme heerste... waarin Nederland in Roemenië wilde investeren ook... waarin de Europese Unie dat land heel belangrijk zag als strategisch punt aan de Zwarte Zee... ook voor de contacten met, uh, met, met, met, met de rest van, van, van, van het Oosten en het Midden-Oosten. Dat was dus meer een geopolitieke beslissing ook, dan een beslissing ook... gebaseerd op de feiten. Nou ja, op de feiten, kijk... Uh, de, uh, de Europese Commissie was toen heel optimistisch. En ze wilde de, de democratisering van Europa... de ontmanteling van het oude communisme... heel snel doorzetten. Ja. En uh, met Roemenië en Bulgarije waren de onderhandelingen heel erg lang. Op een gegeven ogenblik kan ik me herinneren... de staatssecretaris voor de Economische Zaken... die heeft toen gezegd... het is beloofd, we gaan het nu doen... en we gaan het gaandeweg oplappen. Hm. Nou, dat, dat, dat oplappen gebeurt. Maar ja. toch nog niet naar de zin van de Europese Commissie. Maar laten we dat eens even benoemen. Want er worden hele harde woorden gesproken ja. door de Europese Commissie. Corruptie. Hoe, hoe is dat? Hoe merk je dat in Roemenië? Nou, ik, ik kom even terug op. Want, uh, een tijd geleden was de hele Europese Unie van plan om Roemenië toch tot Schengen binnen te laten. Ja. Dat was nog maar een paar maanden geleden. Toen waren ze helemaal niet zo boos. Mm -hmm. uh, nu is het ineens ja. uh, ongeslagen. Hoe is dat omgekomen? Nou, er is een nieuwe premier gekomen. Mm -hmm. en dat is iemand die uh, meneer Victor Ponta. En hij wordt gewoon als een van de gruwelijke Victors van het Oostblok genoemd. De Victor uit Oekraïne. Um, Juk Juk Jukashenko heet hij. Ja. De Victor uh, Orbán uit Hongarije. En de Victor Ponta van, van Roemenië. Het is een, een jonge politicus. Een beetje een Playboy-achtig man. Uh, hij doet mee aan rallies. Hij uh, is, uh, heeft een vrouw die in het Europese parlement zit. Hij is een jurist uh, die plagiaat gepleegd heeft. Er is een enorme uh, plagiaataffaire rond hem op dit moment. Maar het is toch een beetje een golden boy van de Roemeense socialdemocratie. Mm -hmm. En de Roemeense Sociaaldemocratie. Democratie, dat zijn de erfgenamen van de communisten. Dat zijn de grote graaiers. Dat zijn de mensen die na de val van het communisme besloten hebben... we gaan geen rechtsstaat maken. We gaan graaien, we gaan pakken. We gaan gewoon onze interesses verdedigen. Dus hij is de erfgenaam van deze traditie. Van Preziet. de corruptie traditie in Roemenië. Uit de, linkse, uit de linkse hoek dus? Uit de linkse hoek, ja. ja. Graaien uit de linkse hoek. Ja, nou ja, ja, dat kennen we Maar het ziet toch iedere Roemeen? Eh, die heeft ja, gekozen. Dat... Ieder volk krijgt de leider die het verdient. Ja, toch? maar het is gewoon, kijk, um, uh, het is gewoon weinig um, uh, verschil tussen liberalisme en conservatisme. en christendemocratie en, en, en uh, socialisme ja, ja. in Roemenië. Maar merk je daar dan niks van als gewoon een normale Roemeen? Waaruit zicht dat in? Die Corruptie? Nou ja, natuurlijk merk je dat. Maar die corruptie is daar gewoon al duizenden ja, nou, ja, dat zijn mensen jaar. Nou, honderden Dus Dat is gewoon, het is een Byzantijns land. Het was onderdeel van het Byzantijnse. Land. Nee, maar moet ik, ik betalen? Ik krijg een bekeuring. Ik moet uh, even iets extra lappen. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. De corruptie was zo dat je gewoon inderdaad. Als je gewoon uh, met de overheid te maken had. En in het communisme had je altijd met de overheid te maken. Moest je voor alle diensten betalen. Dus die, dingen die je gewoon normaal toekwamen. Ja. Het werk dat mensen moesten doen. Daar moest je voor betalen. Tegelijkertijd hebben natuurlijk ook. Uh, po uh, uh, politieke diensten. Je hebt het graaien. Je hebt het grote stelen uit de kas. Je hebt het stelen uit de kas van de Economische Unie. Het uh, geld dat van de, uh, uh, de Europese, Europese Unie structuurfondsen en dergelijke. Precies, dat is de, die, die worden ook gestolen. Ja. Je hebt natuurlijk ook um, uh, de... Um, uh, belangenverstrengeling die heel belangrijk is. Je hebt het kopen van parlementariërs, het ja. omkopen van mensen, benoemingen, het kopen van benoemingen van rechters. Dus dat is gewoon echt. Uh, ja. uh, op dat, op dat, dat niveau dat... is het. Maar je, op dat dat wat niveau, ik ja. Even terughouden, wat je helemaal net, net zei in het begin. Het gaat wel goed, want de gevangenissen zijn nog nooit zo goed gevuld geweest ja. met corrupte politici en magistraten. Dus dat heb ik gemerkt. Dat tot tot wordt wel aangepakt, ja, tot, tot 2007 was het bar en boos. Mm -hmm. Toen de Europese Unie, toen de, de, de Roemenië in de Unie kwam, maar toen deze president uh, Trajan Bersesco, dat is echt. De president die, die, die zit er al een aantal jaren. Ja. Die heeft gezegd, ik maak nu eindelijk korte metten. De vorige president Ilesko, die wilde daar niet aan. Niet, niet aan. Beginnen? Nee. nee. nee. Hij heeft, er zijn dus uh, nationale agentschappen ingesteld... Uh -huh. waar de integriteit van mensen uitgezocht wordt... en waar mensen voor het gerecht gesl gesleept ja. worden. Dat moest van de Europese Commissie, uh -huh. maar het is ook gebeurd. Maar nu zit meneer Ponta er gewoon nog steeds. Ja, is maar meneer, Ponta, corrupt, corrupt. Nee, meneer Ponta is nu gekomen en die doet ja. iets anders. Aha. Die... Probeert alles wat tot nu toe bereikt is, wat er is heel veel bereikt, te ja. ontmantelen. Door mensen te ontslagen. Door uh, mensen om te kopen. Um, uh, door door de, de directeur van de archieven bijvoorbeeld te ontslagen. De hm. informatie te manipuleren. Ja. De, publieke omroep, de directie van de publieke omroep te ontslagen. Hm. Om de informatiestroom naar, uh, naar de burger toe te, te manipuleren. Ja. Dus die probeert... Het, het ging te goed met de corruptiestrijd. Er zijn hoge politici uh, opgepakt. Er is een voormalige premier opgepakt. Iemand uit de partij van Ponta. En dat is zijn opdracht... Ja. Draai het terug. Dus uiteindelijk is het moment waarop de Europese Commissie nu een de bel trekt en zegt. deze waarschuwing krijg ja. je, want het gaat niet goed. Zeer terecht. Zeer terecht. Ja, ja, zeer terecht. Dat wil ik zeggen. Omdat het ongekende uh, dingen zijn gebeurd de afgelopen weken. Mm -hmm. uh, in Roemenië spreekt men van een Blitzkrieg. Van het oude regime. Zeg, van het balkanistische Kafkaeske oude regime. Ja. Dat nu gewoon met een met een, een, een, een totale, uh, met een waaier aan. aan, aan uh, uh, uh, vreselijke maatregelen... die mm -hmm. de een na de ander genomen zijn... met bedreiging van rechters... met bedreiging van journalisten... in een korte tijd is het ze gelukt om een totale chaos te creëren. En uh, het enige pluspunt is natuurlijk... dat de commentaren in de kranten... dat de media, dat de bevolking... er genoeg van heeft. Ja. Mensen zijn inmiddels ook gewend geraakt... dat het anders kan. Oké, okay, maar dan komt er volgende week een referendum. Hè. Mogen de Roemenen zich eruit ja, over, eind van de week. over de zittende president, of Bachescu. Ja. Kunnen ze daarmee een vuist maken als Zeker. volk naar deze ponta? Zeker. En naar dit... Maar Zeker. Ze dat ook doen? dit gevoel? Ja, dat weet ik dus niet. Het is, is vakantie, tijd. En uh, Bassescu wordt gewoon gesteund ook door heel veel intellectuelen mm -hmm. en hoogopgeleide mensen die, die zien dat hij toch, toch een beetje... de architect van de anticorruptie is. Die heeft natuurlijk ook wel problemen, politieke problemen gehad, Bassescu. Mm -hmm. uh, maar niet zo erg. Het is gewoon, het is gewoon niet, geen intens corrupte man. Het is gewoon uh, geen, geen fout, geen mafiafiguur. Nee, wat meneer Ponta uh, wel is. Nou, meneer Ponta is ook geen mafiafiguur. Maar, die maar hij wel dient wel heel vreemde nee, nee. belangen. Okay. Hij zelf niet, maar dient heel vreemde belangen. Uh, de vraag is, al deze mensen zijn met vakantie. Ze zijn ook, veel mensen zijn ook naar het buitenland. Zullen ze uh, terugkomen om te stemmen? Zijn er genoeg lokalen in het buitenland om te stemmen? Um, men weet niet wat de uitkomst zal zijn. Hmm. Het is gewoon echt heel erg moeilijk. Maar uh, uh, aan de andere kant, uh, Roemenië... Uh, uh, gaat slecht. Althans, de economie groeit, maar het geld verdwijnt natuurlijk in, in, in, in, in projecten en, en in, in een, in een, niet, niet in de laagste sociale klasse nee, natuurlijk. Precies, de Mensen de worden, leden, ja. Deze sociaaldemocraat die, die nu uh, premier is, die belooft uh, Goudenbergen, die belooft uh, veranderingen. Als je de programma's bekijkt, dan zijn ze gewoon nou prachtig. vesters uh, met pensioenen en met, met, met, met geld voor onderwijs en uh, betere medische zorg. Dus ze kunnen zich natuurlijk ook laten... Ringen, uh, ringen loren ja, en ja. uiteindelijk uh... Opzetten, opzetten tegen de anticorruptie-staat die hen hmm. geen geld oplevert. Waar, waar leidt dit nou toe? Want als we dit optellen, hè, er komt nu zo'n rapport. Eh, Roemenen zijn wel wakker, maar laten zich kennelijk nog in de luren leggen door zo'n ja. zo ponta. Hoe lang duurt dat? Of zou je naar een, een, een situatie kunnen gaan dat het volk in opstand komt tegen, tegen dit soort praktijken? Nou, het kom, het zal een, ja, volk in opstand weet ik niet, maar dat zal natuurlijk... Ik denk niet dat ze nu zin hebben. Ja, demonstraties zullen er zijn, maar echte opstanden niet. Maar wat ik me heel goed kan voorstellen, dat het elektronisch bestraft zal worden. Zeker als het er economisch slechter gaat, als mensen verarmen en als ze ook zien dat de Europese Unie, dat is heel cruciaal, als de Europese Unie met sancties komt, de beloofde sancties, als er geen geld meer komt, als Roemenen merken dat ze gewoon echt naar het afvoerputje van Europa drijven, ja. dan is de grote kans dat ze gewoon echt tegen dit regime gaan stemmen en dat ze, dat ze uh, herstel van, van, van, van, de, van de strenge anticorruptiestrijd uh, en van de fundamenten van de rechtsstaat, die dus toch wel net gezet zijn... die moeten gewoon echt heel actief beschermd worden. En daar heeft de Unie een grote rol in. Want zonder pressie, zonder druk, zonder informatievoorziening ook... naar de burger toe, gebeurt Groeit dit vanzelf de verkeerde kant. Dankjewel. We gaan naar Duitsland, want in Duitsland wordt op dit moment... de internationale Turingen rondvaart der vrouwen gereden. En wie is daar ook? Onze columnist van vandaag. Marijn de Vries. De Radio 1 Sportzomer column. Wij, de Vriezen, zijn gek op eten. Als we bij elkaar zijn, dan gaat het binnen vijf minuten over wat we die dag gaan eten... wat we eerder die week gegeten hebben en wat voor lekkers we later die week nog willen eten. Of het gaat over goede restaurants of over herinneringen aan dingen die we ooit gegeten hebben. Vooral mijn vader en broers zijn daar goed in. Mijn relatie tot eten was voor ik begon met wielrennen ook zo. Maar sindsdien is hij op zijn minst dubieus te noemen... Ik zit op dit moment midden in een zevendaagse etappekoers in Duitsland. De Turingen Roendvaart vuurvrouwen. En de kwestie is, hier mag je niet eten, hier moet je. Iedere dag zoveel eten als je maar kunt zal voor veel mensen hemels klinken... maar ik kan u vertellen, als het moet, is het veel minder leuk dan als het mag. Ik weet dat het geen reet voorstelt in het licht van het wereldvoedselvraagstuk in het algemeen... en de hongerige kindertjes in Afrika in het bijzonder... maar op commando eten is echt een groot probleem voor mij... Oh, het hotel is super hier en er is allerhande keus tijdens het ontbijt en het diner. Dat is ook wel eens anders, vooral in Frankrijk, waarvan alle clichés over slappe pasta en kapotgekookte groenten kloppen. Volgens mij vinden Fransen het ook niet ziek als vrouwen veel eten, want we krijgen altijd minipostjes geserveerd en moeten dan wel tot vijf keer toe om meer vragen. Eten is voor wielrenners in koers niet genieten, maar noodzakelijk. Voedsel erin, energie eruit. Tijdens een etappekoers heb ik altijd het gevoel dat ik in een soort machine verander. Een machine die niet anders doet dan eten, fietsen, eten, slapen... eten, fietsen, eten, slapen en, oh ja, ook onderweg op de fiets nog genoeg eten. Meer zoete gels, energierepen en dorslesser. Ook dat krijg ik na een paar dagen bijna niet meer weg. Ik heb echt wel honger als we aan tafel gaan, maar na twee happen zit ik vol. Terwijl ik eigenlijk meer zou moeten eten dan normaal... om alle energievoorraden weer aan te vullen. Tijdens de etappe verbranden we namelijk rustig 3000 kilocalorieën. Dus prop ik er tegen heug en meug zoveel mogelijk in... Ik snap niet hoe die jongens in de Tour de France dat doen. Zij moeten nog veel meer eten, want ze rijden veel langere etappes dan wij... en dat drie weken lang. Ik heb wel eens gelezen wat zij op een gemiddelde toerdag wegwerken. Vier pannenkoeken, muesli met fruit, vijf boterhammen... twee omeletjes en vier koppen koffie als ontbijt. Vier puddingbroodjes, zes energierepen, vijf gels... acht bidons met doorslessen en vier met water onderweg... Drie borden pasta, twee biefstukken, een bord vol groenten... een paar sneden brood, een halve appeltaart en een halve liter yoghurt als diner. En tussendoor nog wat koffie, cola, broodjes en koeken. En dat iedere dag weer, drie weken lang. Ze zouden mij een stamper bij moeten geven om dat weg te krijgen. Ik bedoel, drie weken lang proppen? Je zou toch nooit meer eten? Laat het de kindertjes in Afrika maar niet horen. De column van vandaag was van Marijn de Vries. En morgen hebben we weer een heel andere columnist. De Radio 1, sportzomer, jukebox. Ja. Niet één, niet twee, maar drie overwinningen in één jaar. Erik Dekker won drie etappes in de Tour van 2000. Hoe vaak maak je dat dan nou mee? En als je dan een trouwe fietsfan bent of een tourfan... als je dat meemaakt via radio en televisie... is dat iets om nooit te vergeten. Patty van der Vorst, dat is jouw favoriete sportmoment, denk ik, hè? Ja. Ja, absoluut. Het van mijn, een van mijn meest favoriete sportmomenten tijden. Ja, dat klopt. En wat is de, wat is de allermooiste? Ja, de allermooiste is, is uh, het feit dat dat TV ooit de euro-toeelkip <laughs> uh, Maar dat tegen als voetbalsupporter, als supporter, is dat wel het allermooiste. Nee, ik, ik, ik noem nou even al Erik Dekker, drie etappes, maar welke, uh, of we, gewoon, we, gaan, we gaan ze gewoon lekker samenvoegen, komt hij. Ik kijk in de verte terwijl ik gewoon mijn koptelefoon van mijn hoofd bijna sla. Van uh, opwinding. Omdat ik in de verte inderdaad Dekker en Aarts zie komen. Sorry dat ik enthousiast ben, maar weer zit Dekker weer uh, uh, aan. Uh, zit hij weer aan bij Mario Aarts. Die twee man met een heel klein gaatje van een meter of 20, 30. Hij kijkt om. Doe dat toch niet, jongen. Dan weet je dat het voorbij is. En ook Aarts kijkt om. En het is nog maar een heel klein gaatje. Daar komen de telecoms. En in de verte zie ik ze gaan. Daar gaat uh, Dekker. Daar gaat Dekker. Rijden, jongen. Je kunt het. Ja, hij gaat op weg naar de finish en blijft die Zabel voor. Deelde heel bij komt, ja, Erik Dekker wint de etappe voor Zabel. Wat een geweldige trilogie van Erik Dekker. Hij pakt de etappe in Lausanne, de derde in de 87e Tour de France. Wat een geweldig succes voor Erik Dekker en de Rabo Ploeg. Ja, mooie sprintwinst op die Mario Aerts met een Holland Peloton achter zich Waar maakt u hem mee, meneer Van der Vorst? Waar zat u toen op dat moment? Uh, die overwinning die heb ik thuis op de tv gekeken. Ja. Die andere twee heb ik allebei in de auto gekeken. En dan krijg je... Ja, de ene keer krijg je radio tour en de andere, krijg je, de andere keer krijg je tv-tour. Ja. ja, dat zijn zo twee verschillende momenten van kippenvelden. Dus, ja, dat kun je bijna niet beschrijven. Wat, wat en als je, je... het zo terug hoort, ja dan, dan beleef je dat weer helemaal terug. Dat is wel prachtig. Wat, wat komt er nou wat komt er beter over? Is dat nou radio tour of is dat de, de, de mannen zien op televisie? Uh, ja, radio -tour is toch op zich het mooiste, hè? Die, die, die verbeelding die je er dan als luisteraar bij hebt. Prima luisteraar, je, dit. beeldvangt, ja, dat, dat is natuurlijk een geweldige fantasiewereld. En, en beeld is niet altijd even leuk om te kijken. Nee, nee en dit is je wordt, je wordt in één keer meegesleept ges, mee door, de, door de commentator. Hè? Het is geweldig ja, mooi. Ja, en die houtkamp die was wel heel enthousiast, ja. Ja, hoe, hoe oud was u toen, meneer Van der Voorst, toen u dit zag? Uh, dat is in 2000 geweest. Tot ja. toen, uh, toen, was ik, uh, toen was ik twintig. 20, nou jongen, jonge 20. Ja. En, en nog regelmatig op de fiets toen ook al, of niet? Uh, toen ook wel, ja. Een tijdje later staan, maar de laatste jaren weer, weer actief op de fiets. Ja, in een Rabobankpak ja. of uh, dat dan <laughs> maar niet? Nee, niet in een Rabobankpak. Gewoon een uh, neutraal uh, pak. Uh, Hartstikke uh, mooi, Maar dat wil niet zeggen dat de liefde voor het uh, voor, voor Rabo-team uh, wel heel diep zit. Ja, dat zit er nog steeds. Ja, jammer. Dan heeft, u, heeft u een slechte toer gehad dit jaar? Ah, het was sowieso een hele saaie toer. Ja, je, je was het kokenzel, maar, dat Peter uh, ja, ook wel opgesteld, maar je hoopt toch dat in Nederland gewoon rijden en op zich hebben ze je denk je reden naar hun kunnen. Nee. Ja, ja. Ja, dat, dank u wel voor uw reactie. Ik ga nog even met Peter Ouwerkerk praten. Want Peter, als je dit hoort, hè, Erik Dekker, ja. en wij hebben ook nog even de beelden gezien er ja. weer bij. Sprint voor dat peloton uit. Dat is wat Zewel. de Rabobank op dit moment eigenlijk ook een beetje mist. Hè? Want Sanchez gisteren, nou ja, moest dat ook wel afleggen tegen een sprintkanon, die Kevin Dis. Maar dat is een beetje wat je mist, toch? Ja, Sanchez is helemaal niks te verwijten, want hij is op zijn polsen gevallen natuurlijk. En die heeft daarna heeft hij geweldig uh, geacteerd. Dat, maar dat mis je inderdaad, dat soort, uh, dat soort dash, dat soort power. Hoe kom je nou een minder saaiheid in de peloton? Ik heb het de afgelopen half uurtje even over zitten nadenken. Dat was thuis, kan mevraag, ja. ja. Het peloton kleiner te maken. Renners. Uh, zes renners maximaal per ploeg. 24 ploegen, dus iets meer ploegen. Dan kom je aan een peloton van 144 of 168 renners... als je zes of zeven renners per ploeg krijgt. De etappes korter te maken. Maximaal is het nu 200 en iets erbij. Dan maximaal 150 kilometer. Waarom vier bergen? Het is prachtig hoor. Obis, Tourmelais, Aspa en uh, Piresoude. Maar ook de zesdaagse zijn teruggebracht van 144 uur... naar ongeveer 21 uur per, uh, per seance. Dus minder bergen, maximaal twee bergen van eerste en oor-categorie, uh, dan krijg je veel snellere etappes. Dat betekent ook dat er minder gedrogeerd hoeft te worden... Tussen tekens, minder herstelproeven <laughs> yeah. hoeven worden ondernomen. Dan komt er meer actie, er is meer gelijkheid, er zijn meer duels. Je krijgt minder saaie momenten tussendoor, en... dus minder kastelen... dat is dan ook weer jammer, yeah. minder toeristen enzovoort en meer verklairs. En meer Rollands. Dus meer avonturiers. En, ja. Ja, en, en bovendien uh, ja, de ongelijkheid. Uh, want dat heb je natuurlijk ook met zo'n Team Sky. Wat gewoon zo ongelooflijk veel geld heeft. Dat ze de beste van de beste kunnen kopen. Die, uh, dat, dat hoor je dan ook uit. Ja, van Graven zei van de week, we zijn pas op de lijst van uh, investeerders in de Tour. Sky past de vijfde ploeg, hè? dus uh, mm. er zijn ploegen die nog veel meer geld hebben omgaan. Maar dan ban je dat uh, inderdaad wat, uh, wat ook uit. Betekent minder werkgelegenheid voor renners in een uh, ja. peloton. Maar... Iedereen moet inleveren. Ah, iedereen moet inleveren, <laughs> ja. zo is het maar net. Ja, ja. Dus korter, sneller. En uh, nou, mooier. En even kort naar onze, onze andere gast. Nou, zie ik er maar bij uh, aan tafel. Wat is jouw uh, mooiste sporttour gevolgd dit jaar? Of nee, ben je ik heb de, de, de tour helaas niet gevolgd. Nee. Maar wat, wat voor sport word je warm van? Um, tennis, uh, nou, atletiek zal... straks. Verheug ik me enorm. <lacht> en voetbal natuurlijk. En voetbal, nou, dat <lacht> ja. hebben we gehad. We hebben tennis al gehad. Dus ja, alleen nog de Olympische mijn Spelen. Mijn sportzomer kan niet stuk. <lacht> <lacht> Vanaf de vrijdag. Dan gaat die beginnen. De, de, de sport zal kan niet stuk. Ja. Zo is dat. Nou, zie ik er maar bij. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Peter Ouwekerk. Ook, uiteraard.